Vier uur en ook thuisen met het NOS-journaal. Voorzitter Jonker van de Eurogroep vindt dat er gauw een akkoord moet komen... tussen Griekenland en de internationale kredietgevers. Daarna kan Griekenland nieuwe steun krijgen ter waarde van 31,5 miljard euro. Jonker zei tijdens een vergadering van de ministers van Financiën in Luxemburg... dat Griekenland voor 18 oktober moet voldoen aan de voorwaarden die eerder zijn afgesproken. Op 18 en 19 oktober is er een EU-top in Brussel. In Luxemburg is verder afgesproken dat Portugal een bedrag krijgt van ruim 4 miljard euro aan noodleningen. Het geld komt uit een eerder toegezegd pakket van 78 miljard euro dat in delen beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast krijgt Portugal een jaar langer de tijd om het begrotingstekort terug te dringen tot onder de 3 procent die in het verdrag van Maastricht is afgesproken. De Egyptische president Morsi heeft gratie verleend aan demonstranten die tijdens de opstand tegen oud-president Mubarak zijn vastgezet. Het besluit zou gelden voor alle gevangenen die opkwamen voor de revolutie. Ook betogers die zijn veroordeeld in de maanden dat Egypte werd bestuurd door de legerleiding komen vrij. Alleen mensen die vastzitten voor moord blijven in de cel.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 Het weer, er zijn opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden. Later is er kans op misbanken. De temperatuur daalt tot een graad of 4. Overdag is het wisselend bewolkt en droog. Het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Maarten. Oh. Ja, goedemorgen. Wat een, uh, wat een griezig verhaal hè, van die, van die man die die kakkelakken heeft gegeten. En, dan, uh, en je vraagt je af waar is hij aan overleden? Lex zei eerder vannacht... Uh, je zult straks zien dat hij uh, pietel is opgegeten. Maar uh, ik ben bang dat er iets heel anders is gebeurd. Ik, ik zie al die, die beestjes kriebelen en krioelen in zijn buik en in zijn darm... en ik denk daar is iets uh, vreselijk misgegaan. Maar... Uh, ik moet er niet aan denken eigenlijk. Maar goed, we horen het elke uur in het nieuws. Dat zal nog wel even zo doorgaan. We gaan uh, dit uur luisteren naar uh, veel mooie muziek. En uh, bijvoorbeeld, we beginnen eens eventjes uh, uh, met uh, Don Henley. Hij uh, zingt, hij, is de, hij, ja, hij staat bekend als de meest succesvolle soloartiest... na het uiteenvallen van de Eagles. En hij zingt voor ons The End of Innocence. Yeah. met P.F. Sloan uh, van haar tweede album, Boys Don't Cry. Dat is uh, de opvolger van Seasons of My Soul. Nou, echte naam is trouwens Sarah Joyce. Ze is geboren in Pakistan, maar opgegroeid in Engeland. In dit nieuwe album, Boys Don't Cry, staat vol covers. De meeste nummers daarvan zijn uh, van singer-songwriters uit de jaren 70. Sommige van die songwriters zijn hier niet echt bekend... maar onder de bekende namen zijn die van Todd Rundgren... Hall Hole and Oates en Towns Van Zandt. Nou, dan weet je dat ook weer. En we gaan lekker verder met uh, The Little River Band. It's a long way there.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 I can't, I find No one like me I'm special, special. So special. special I got help, Some of your Attention Give it to me I got rhythm I can't miss a beat I got a new skank Sorry I got something Ja, de pretenders hoorde je met bras in pocket... en daarvoor Will Rutherford met no words. Die pretenders trouwens die deelden ooit voor hun allereerste optreden... de kleedkamer met de Strangeways, voor als je die nog kent. Daar deden ze namelijk het voorprogramma voor. En op de bank in de kleedkamer lag een broek. Zangeres Chrissy Hint vroeg zich af van wie die broek was. En een van de Strangeways zei erop... I'll have him if there's any bras in your pockets. Een uitdrukking die de Amerikaanse Chrissy niet helemaal kon plaatsen. Bras betekent namelijk in Noord-Engels geld. En ze onthield die uitdrukking en schreef met nog meer Noord-Engelse uitdrukkingen... uiteindelijk een heel liedje eromheen. En zo ontstond Bras in Pocket. Ja, dat is een mooi verhaal bij een, bij een lekker liedje. Uit 1980 alweer. We gaan door met een veel nieuwere. Act en Munnik Munich van dit jaar. Jij hoort bij mij...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 en ik hoop echt het best voor jullie allebei. Maar je hoort bij mij. Oh, en ik weet dan geen kwaad. Zolang jouw liefde van mij nog komen moet. Ben ik nooit te laat. Twee leren moeten doen.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 Thank you. Give me the night, Randy Crawford. Was dat? Give me the night, geef mij de nacht. Nou ja, zullen we de nacht anders delen? Want we zijn er met meer. Ik uh, las laatst dat uh, elke nacht, midden in de nacht... dus ongeveer nu, in Nederland 1 miljoen mensen wakker zijn. Om de een of andere reden. Veel mensen, omdat ze, omdat ze werken. Steeds meer mensen werken s'nachts. Misschien hoor jij er wel bij. Ik natuurlijk ook. Ik ben nu ook aan het werk. En uh, Jimmy daar, achter de knop, is aan het werk... 1 miljoen, dat is best, best veel, 1 op de 16. Maar goed, het is uh, inmiddels half vijf geworden in deze ditste nacht. En dus het is, is het uh, tijd voor de nachtgedachte. En die komt deze keer van Alan Clark. Ik keer me om naar de spiegel om mezelf te vinden. En ik sluit mijn ogen weer. Dan open ik een raam achter me en laat wat lucht binnen.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 Ja, waar is die liefde nou? Waar is die gebleven? De liefde die je aan me zei te geven zodra je vrij bent. Ja, een beetje een wanhopige uh, tekst. Maar misschien is het antwoord uh, uiteindelijk toch wel positief. Want in Laat de liefde zich uiteindelijk vinden. Laat het hopen. Roberta Flack en Donny Hathaway waren dat. En daarvoor uh, dus Alan Clark met Let Some Air In. Nog even over Clark. Uh, opvallend aan zijn derde album, Generation Love Survival... waar dit liedje van is, uh, is dat hij uh, niet alleen sterker dan ooit klinkt... maar dat hij uh, ook de hulp heeft ingeschakeld van grote namen uit de soulscene. Uh, die, uh, die Alan Clark die is ons land volgens mij al lang ontstegen. Onder andere Pino Palladino en Chris Daddy Dave... Daddy is zijn bijnaam... werden ingevlogen voor de opnames van Generation Love Survival... Hier een andere track van die plaat. Beide heren spelen trouwens ook mee in de band van D'Angelo. En geven Clark dat herkenbare geluid mee. <coughs> ja, nou ja. Hij, hij, hij doet het lekker in elk geval. Ik geniet er altijd wel van. Van zo'n uh, zo uh, zo artiest die, uh, die zijn droom waarmaakt. En die. Uh die zo'n geweldige sound neerzet. Ten Sharp was ook zo'n zo band met Nederlandse wortels... Die, uh, die ver over de grenzen beluisterd werd. En dit liedje, ja, daar kan ik als pianist... want dat probeer ik ook in mijn vrije tijd te zijn... Uh, nog wel mijn tanden op stuk bijten. Hier is You... Dit is de nacht. Met Maarten Hach. Schrijf je naam op mijn hart, want ik wil dat je mijn geliefde wordt. Ja, zei iedereen dat maar uh, elke dag tegen je, want dan uh, ziet de wereld er een heel stuk mooier uit hoor. Als mensen dat tegen je zeggen, nou, dan bedoel ik het niet meteen uh, exclusief natuurlijk. Maar uh, een beetje meer liefde in deze wereld, dat, uh, dat zou mooi zijn. Dit was van het, uh, het debuutalbum trouwens, van Terrence Trent Darby, want die hoorde je. Uh, sign your name. Zijn debuutalbum heette uh, The Hardline according to uh, introducing the Hardline according to Terence Trent D'Arby. Hardline, jongen. Tegenwoordig gaat hij als Senenda Maitreya door het leven en hij woont in Milaan van Milaan naar Parijs uh, want uh, we gaan naar Grace Jones en die zingt over de donkere nacht, de donkere kant van het Parijse nachtleven. I wow, see to the test, lovey. was dat van uh, Thad Cockrell, die sluit voor ons dit uur af. Thad is een uh, zoon van een uh, Amerikaanse pastor... en hij uh, kreeg op jonge leeftijd interesse in country en popmuziek... en begon dit soort muziek te schrijven. Nou, Thad, meer van dat, zou ik zeggen. Nou, derde uur van dit nacht zit er alweer op. We gaan, uh, we gaan dan weer naar het nieuws.